4 uur. De Radio 1 Sportshow. Lucera Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag, we volgen dit uur natuurlijk de tweede etappe van de Tour. De laatste overigens die geheel in België wordt afgelegd. En er wordt getennist op Wimbledon. Roger Federer staat op de baan. Eerst het NOS nieuws met Lies Lotto.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 En dit is de anwb Verkeersinformatie. Er staan 12 files goed voor 40 kilometer. De meeste daarvan staan in de regio Rotterdam. Eén opvallende file door een ongeluk op de A15 richting Gorkum. Het is gebeurd bij Gorkum. Daar is de linkerlijst ook dicht en dan staat er staat een file van 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Teck en Lucella Carasso. De Tour. Ook vanmiddag is voormalig profrenner Bart Voskamp onze touranalist. Dat allemaal voor die tweede etappe van Vizé naar Tournecht. Joris van den Berg op de motor en Gio Lippens met het overzicht. Uh, het is een uh, keurig ritje eigenlijk, hè? Het is een keurig ritje, waarin uh, eigenlijk niks onvoorspelbaars gebeurt tot nu toe. Of het zou al hier moeten zijn, op de finish, waar het uh, gewoon carnaval is. Uh, inmiddels een soort, uh, ja... Een band die aan ons voorbij trekt in een soort van klederdracht. Ziet er allemaal prachtig uit. Een eindje verderop tegenover de finishlijn. Daar zit een compleet symfonieorkest, een jeugdorkest. En zo brengen ze er hier in ieder geval wel muziek in aan de finish. Terwijl wij ook kijken naar beelden van een prachtig bouwwerk in Ronquière. Waar het peloton zojuist gepasseerd is. En daar moet je je voorstellen, daar loopt een kanaal. Het hoogteverschil is daar enorm en over de lengte van. Ik denk haast bijna een kilometer, 500 meter kilometer worden de boten met liften van het ene niveau naar het andere gebracht. Ziet er heel indrukwekkend uit. Maar de koers, 4 minuut 19, is het verschil tussen de kopgroep en het peloton. We hebben nog 67,8 kilometer te rijden en daar vooraan, ja, daar zijn ze het niet allemaal met elkaar eens. En vooral die Morkov-Joris lijkt me een beetje te linkenballen. Dat heb je goed gezien, Guido. Want het leek erop dat Morkov achteraan, de hele tijd hangend, dat deed omdat hij vermoeid was na zijn ontsnapping ook van gisteren. Hij rijdt in de bolletjes eruit, Deen van Saxobank. Maar het beviel me niet helemaal. En ik ben even polshoogte gaan nemen bij de ploegleider van Saxobank, de heer Nugaard. En hij zei: Nee, joh, Morkov is helemaal niet moe. Het is tactiek. En ik zei: Dan heeft dat met Haido te maken natuurlijk. En het is dus zo dat Saxobank vandaag vooral. Op jacht was naar de punten voor het bergklassement. bovenop de Citadel van Namen. En toen Morkov die binnen had. dacht men. ja, op één deen kan je niet staan. Nu zetten we Morkov achter aan het kopgroepje. Hij doet geen trap te veel meer. We gaan gewoon wachten tot ze ingerekend worden. immers, wij beschikken in. Juan José Haido, een grillig Argentijn over een sprinter die op een rare dag wel eens een heel hoge uitschieter zou kunnen binnenhalen in een toeretappe. Maar nogmaals, dan moet er wel sprake zijn van een niet al te zeer doorsneeachtige sprint. Want normaal gesproken kan Haido natuurlijk niet winnen van Greipel, Cavendish en misschien ook wel Marcel Kittel. Maar het is dus tactiek en die twee Fransen vooraan zullen toch langzamerhand wel een beetje gek worden van de man in de bolletjesstrui die al maar in het derde wiel hangt in de kopgroep. Joris van den Berg. Dan gaan we naar uh, Wimbledon Tennis. Roger Federer. Niet helemaal uh, fysiek top vandaag. Maar hij staat wel lekker te tennissen tegen Marlies Marcelle Mesker. Ja, klopt. Een blessurebehandeling in de eerste set. En uh, kort daarna ook nog eens een regenpauze van 50 minuten... heeft de Zwitser goed gedaan. Want hij leidt nu met 7-6 en 5-1 tegen de Belg. Xavier Malice. Um, twee setpoints nu voor Federer. En dat is toch wel verrassend. Want het, het, het was even schrikken, hoor. 4-4 in de eerste set. Hij ging van de baan. Ja, leek last te hebben van zijn onderrug of van zijn heup. We horen het straks wel in de persconferentie. Hier komt het setpoint. Laten we even kijken. De slice naar de voorhand van Marlies. Rally van achteruit. De bel gaat naar het net en nu komt de Pazing met de backhand van Federer. Die is er kort cross voor langs. Geweldige slag van Roger Federer. En hij pakt dus die tweede set met 6-1 in een razendsnel tempo. Ja, en ik begrijp dan toch niet wat er is gebeurd. waar hij Geblasseerd raken en dan zo in een sneltreinvaart die set winnen. Nou goed, het gaat in ieder geval goed voor Federer. Hij lijkt met twee sets tegen nul. Met wie het trouwens niet goed gaat is Maria Sharapova. Die speelt op baan 1. Roland Garros, winnares, vorige. Ja, finalist op Wimbledon. Maar ze staat nu achter, hoor, tegen die uh, leuke Duitse tennister. Die uh, vrouw met een hele harde service, Sabine Lissiki. Die leidt met 6-4 en 4-1. Dus uh, ja, het tennisleven op Wimbledon van Maria Sharapova hangt aan een zijden draadje. Dus uh, mooi dat er weer tennis wordt na die regenpauze. Vedere dus voor twee sets tegen nul. De Sharapova dik en dik achter. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Aan het hebben over de huizenmarkt, dat is een kopersmarkt. De koper is de baas, tenminste, dat is wat je al maanden, maanden hoort. Maar in studentensteden functioneert die markt toch een beetje anders. Daar worden de betaalbare huizen vaak erg snel verkocht. Verslaggever Arnaud Leblanc ziet dat in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij komen bezichtigen. Kom verder. Rick en Simone zijn bezig met de bezichtiging hier in Terwijde, in, in Utrecht om een huis te kijken. En Rick, dit is niet het eerste huis hè, wat jullie bekijken. Nee, eh, we zaten net na te denken. Het is het vierde of vijfde huis dat we hebben bekeken. Maar het is wel het eerste wat we in ja, Leidse Rijn, eh, Terwijl is daar onderdeel van wat we hier bekijken. Omdat we toch ook eens even willen zien hoe een echte nieuwbouwwijk eh, is. Zo bovenin? Ja, prima. Oké dan. Jullie houden ook samen een blog bij, eh, bij ons, Simone. En daar zag ik al iets opmerkelijks op, want jullie hebben dus al eerder al wel rondgekeken. Maar dat was niet zo'n succes, hè? Nee, dat was niet uh, super een succes, aangezien uh, wij telkens huizen leuk vinden. En dan zijn ze opeens uh, ja, verkocht voor uh, zeg maar de volgende dag. Erik, ik dacht dat dit een kopersmarkt was hier in Nederland. Ja, daar merken wij dan helemaal niks van. Hoeland Kimman is van de NVM, de makelaarsvereniging. Wat is dat voor iets raars? Waarom is dat hier zo? Over het algemeen kan je wel zeggen dat in uh, grote steden... en steden waar zeg maar, universiteiten gevestigd zijn... dat daar iets meer dynamiek is uh, op de markt. Dat komt uh, enerzijds uh, vanwege het gaan en komen van studenten... Anderzijds vanwege de kenniscentra die er natuurlijk zijn, wat een bepaalde economische activiteit uh, aantrekt. En daardoor uh, verkopen woningen zeg maar, in studentensteden sneller dan uh, de rest uh, van Nederland. deze verlieping uh, gezien? Ja. ja Oké, okay. ja, kunnen we er eentje van mee. Nou, is, uh, bij dit huis staat ook net een week te koop. Jullie wilden gaan bezichtigen, uh, dan krijg je ineens een telefoontje. Ja, we dachten dus inderdaad dat het hier misschien wat anders zou zijn. Vorige week vrijdag werden we gebeld dat het huis dan toch onder voorbouw verkocht was. Nog wel met een dik voorbehoud, dus we gaan het zien. Uh, dus daarom bekijken we het ook nog wel echt serieus. Ben je een beetje gecharmeerd ervan? Eerst indruk is uh, erg goed, ja. En ik heb al begrepen ja. dat de vrouw vaak bepaalt. Oké, okay, nou dat is mooi handig dan. <laughs> Samen met andere starters bloggen Rick en Simone over hun ervaringen. hun blog is te vinden via nosop3.nl. Fears for Fears met Shout Shout. Nog een dikke 60 kilometer te gaan naar het Tournet. Joris van den Berg op de motor en Gio Lippens. Gio, drie man vooruit. Maar hoe lang krijgen ze nog van het peloton? Het wordt weer minder en minder. Drie minuten en 36 seconden. Het gaat niet heel hard, maar het hoeft ook niet heel hard te gaan. Want het peloton heeft natuurlijk liever dat ze die koplopers pas tegen het einde inrekenen... als Tournet al geroken wordt. Als ze al in de buitenwijken van Tournay komen. Want dan kan er niemand meer wegspringen met dat enorm hoge tempo boven de 60 kilometer per uur. Nu is het peloton nog behoorlijk compact moet ik zeg als ik zo kijk. Het is nog niet eens. Echt zo'n heel langgerekte lint. betekent dat het tempo niet al te hoog ligt. De mannen op kop zijn nog steeds dezelfde mannen die we eerder ook al zagen. Mathieu Spriek voor Argos, Sebastian Langeveld voor Orica Greenwich en Lars Bak voor Lotto Belisol, de ploeg dus van André Greipel. Nu een lastige bocht hoor. dan zie je wat renners over de vluchtheuvel heen denderen. Ja, ze moeten natuurlijk wel oppassen onderweg. Net zo goed als ze hier aan de finish behoorlijk druk zijn met de aankomsten die aanstaande is. Een beetje nervositeit. Politie die auto's laat wegslepen hier. En dat heeft allemaal te maken met hoog bezoek. Bij de proloog hadden we de premier van België. Elio Di Rupo bij de eerste etappe. Eddie Merckx. Ja, de beste wielrenner alle tijden. En nou zo meteen komt koning Albert hier naar de finish toe. En dan zal hij ongetwijfeld een massasprint te zien krijgen. Of die drie Joris, die zouden nog eens iets heel geks moeten gaan ondernemen. Dat zou dan wel heel gek moeten zijn. Want dit werkt natuurlijk voor geen meter. Die roe in het wit van François Desjeux. Dat is een een beetje een bonkige redder. Die zit voorop. Dat is een alles kunnen. Die kan ook eendags koersen winnen. Kern, de fraile klimmer in de kleuren van Eurocar. Donkergroen met zwarte broek. Zit daarachter. Vorig jaar echt heel opmerkelijk goed in het spoor van Thomas Veukler in de Ronde van Frankrijk. En daarachter dat stuk klittenband uit Denemarken. In de bolletjestrui. Hij zit er zo relaxed bij. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een beloning voor Michael Morkoff. Immers. Gisteren reed hij ook voorop. Vandaag toont hij weer aanvalslust. Maar hij is in een tactisch spelbalans. Wat nogmaals, rekent vanaf hier op sprinter Juan José Haido. Ik vind het een beetje overmoed. Je moet maar durven, maar het is een sprinter... die zo nu en dan ook wel een harige uitschieter naar boven heeft. En jij zei, nervositeit. Ik denk dat de nervositeit bij Argos Shimano, de Nederlandse ploeg... behoorlijk aan het toenemen is. Ivan Spekenbrink, de manager, sprak vanmorgen al over een nerveuze dag. Want dit is dan toch de dag waarop Kittel het zou moeten doen. De jonge Duitse sprinter, het is vroeg in de Tour. De benen zijn nog vers. En dan kan hij voortgebracht door het treintje Timmers timmer, velers, curvers en natuurlijk om de kort... misschien wel naar een ereplaats geloosd worden. Maar voorlopig leiden die drie nog steeds. We kijken, Bart Voskamp, naar een klassiek begin van de Tour. Zeiden we gisteren ook. Uh, ze wachten nog wel even met inrekenen, zeg Gio. Dat is allemaal rekenwerk. Maar jij zei net, toen we een beetje voorspraken... er zit toch ook nog wel misschien een soort linkerkant aan het laatste stuk, hè? Dat is in ieder geval mijn hoop, die linkerkant. Dan doe ik niet op de valpartijen, maar meer, meer over de wind. Uh, we hebben net gehoord, een windkrachtje 4 is natuurlijk niet veel... maar als die goed op de kant staat en het peloton gaat echt hard rijden... om positiespel te kiezen, dan kan er natuurlijk ook op de kant gereden worden... waaiers gevormd, maar goed, dat is misschien een ijdele hoop... maar uh, je moet altijd alert blijven. En is het voor die ijdele hoop, dan zouden ze vrij snel nu teruggepakt moeten worden... maar daar ziet het niet helemaal naar uit, hè? Want ze gaan dan een beetje jooien. -ja ze laten het zo een tijdje? Ja, he? ze laten het zo. Voor, voor de renners erachter is het natuurlijk prima. Voor de sprintersploegen en de klasse mensenrenners, hoe rustiger hoe beter. Dus ze zullen ze op een, een, drie, vier minuten blijven houden. Maar straks, zoals we gisteren zagen, was hij in die finale zo nerveus... dat ze automatisch vanzelf terugkomen zonder dat rechtje achtergemaakt hoeft te worden. Want welke ploegen zie jij nu in het peloton een beetje voor aanrijden? Ja, de, de ploegen van de sprinters. Dus uh, de de Edge rijdt mee. En uh, Argos uh, voor Kittel. En uh, Van Lotto reizen natuurlijk mee. Uh, dus... Ja, die controleren gewoon dat, het, dat, het, dat ze gewoon zeker niet wegblijven. En voor de, voor de sprinters die, uh, die in hun ploeg zitten, zitten gewoon op het gemak. Ze hebben een soort, uh, een soort recht om dan ook achter hun ploeggenoten... van voren te blijven rijden. Dat betekent in de bochten niet te veel aanzetten, nooit op de kant komen. Dus het is altijd goed om een ploegmaat op kop te zetten... en zeggen van kijk eens, wij rijden op kop, ik hoor hier en jullie moeten wegwezen. Want is het van belang 60 kilometer van tevoren al voor in het peloton te zitten als ploeg? Waarom kan nou dat niet ja, 20, 30 kilometer ja, van tevoren? Ja, dat, dat zou ook kunnen, maar... Uh, het gevaar loert elke kilometer eigenlijk. Uh, de sprinter die straks de sprint moet gaan winnen, is de hele wedstrijd bezig om zo min mogelijk energie te verspillen. Ja, dat doe je gewoon vooraan in het peloton. En, en wat, ik al, uh, wat ik al schets, als je ploegmaat van voren rijdt, dan heb je daar ook, ook meer recht om van voren te blijven. zonder mm. dat je aan de kant geduwd wordt. Ja, want in het, in het midden, dan verspil je meer energie. Want dan loop je daar. Nou, het, risico het, midden, het midden is een hele mooie plek. Maar uh, daar, dat, dat midden, dat, daar wil iedereen rijden. Dus daar, daar vindt die hectiek plaats. Dus het, het is fijn om, om, om voor die sprinters, dus je zet een mannetje op kop. En dan ga je zelf met een, uh, met, met, uh, met, met een ploegmaat waar je heel veel op vertrouwen kunt hebben, die de hele dag jou een beetje schaduwt, Ga je op plek 20 rijden en dan kun je daar goed handhaven. Word je even ingesloten, dan zal die er weer even naar voren rijden. En dan is het gewoon ja, zaak om zo min mogelijk energie te verspillen. Op zo'n eerste dag, elk team heeft wel een sprinter bij zich. Dan heeft ook iedereen nog de hoop dat zijn sprinter wel wat kan worden. Maar er werd net al over ijdele hoop gesproken. Het gaat toch meestal maar tussen twee of drie mensen he, uiteindelijk. Ja, het, het lijstje dat is natuurlijk ook, uh, ook al wel gemaakt. En Kevin uh, Cavendish, Kittel, Krijpel... Uh... Ja, dat, dat zijn toch wel de voornaamste. En als we eerlijk wezen, dan zullen we straks die denk ik ook wel... op, op plaatsen de, bij de eerste vijf zitten. Maar goed, iedere ploeg heeft een sprinter. En het zou heel dom zijn om jouw sprinter te zeggen... van nou het wordt toch niet, we gaan niet voor je rijden. Je moet een doel hebben in de Tour. Ook al is die sprinter uh, misschien een mannetje... dat voor de tiende plek sprint. Ben je met de koers bezig, kun je van voren handhaven... en doe je gewoon mee. Ja, het is de laatste rit in België. Hè? Dan is het natuurlijk voor de Belgen altijd leuk... als er een Belg uh, zou winnen. Is, is er eentje die een klein beetje kans maakt, een outsider? Nee, eerlijk gezegd niet. <laughs> het blijft heel lang nee, stil. Het is gewoon echt een sprintetappe. Ja. Er is gewoon 99,9 zeker dat het sprint wordt. Of het moet door valpartijen of door de waaiers. Maar dan nog, als het waaiers wordt... dan zitten al die sprinters ook van voren. Die laten zich niet verrassen. Nou, laat wielrenners zich graag eh, door veel romantiek omgeven. En eh, zo hoorde ik ook weer mensen zeggen... dat Kenny van Hummel misschien wel een kans heeft. Wij zitten hier om het een beetje helder te analyseren. De, doe jij daaraan mee? Nou ja, uh, je moet gewoon afgaan op de feiten. En, en Kenny is een uh, sprinter die, die, die wel groeiend is. Uh, heeft een aantal wedstrijden heeft hij ook zeker, uh, zeker laten zien dat hij kan sprinten. De tour is natuurlijk een ander niveau. Maar posities kiezen, dat kan hij als de beste. Dus dat zal hij goed moeten doen. Het goede wiel. En wie weet met een gekke geitje dat iemand stilvalt. Of dat ze de verkeerde kant uitwijken, dat hij het toch kan maken. Je durft niet helemaal nee te zeggen. Maar... Nee, ook niet helemaal ja. <laughs> Oké. Okay. Ga de langzamerhand maar weer eens even tennissen op Wimmelden. Uh, Marcella Mesker, jij volgt de partij van, uh, van Roger Federer... We kijken natuurlijk ook met een schuin oog naar de stand bij Sharapova. Hè? Ja, want het is spannend daar hoor. Zet en 5-3 voor de Duitse Sabine Lisicki, nummer 15 van de wereld. Sharapova is de beste. Zij won net Roland Garros en staat hier op Wimon een uh, eerste geplaatst. Maar die uh, Duitse die is goed hoor, vorig jaar al halve finale. En toen speelde ze tegen deze Sharapova. Toen verloor ze in twee setjes. Maar heeft misschien toch wel wat geleerd van die partij. Want uh, deze Sabine Lisicki heeft. Een geweldige eerste service. Kijk nu op het moment dat ze naar de uh, serveert bij 15 gelijk. Het staat dus 5-3 voor haar. Ze serveert nu voor een plaatsje in de kwartfinale. Dan zou ze misschien zelfs tegen een landgenote kunnen spelen. Tegen Angelique Kerber, want die speelt op dit moment tegen Kim Kleisters. En de wedstrijd uh, van die twee partijen ja, die speelt tegen elkaar in de kwartfinale. Maar goed, zo ver is het nog niet. Want Sharapova kan natuurlijk vechten als geen ander. Het is nu 15.30. Sharapova dwingt daar een fout af bij uh, Lissiki. Stevige Duitse, sterke bovenbenen, goede loper. Maar vooral een krachtige service. kan me nog herinneren, vorig jaar op het centenkort serveerde ze met regelmaat harder dan uh, menig man in het uh, toernooi. Nou, daar komt weer die harde eerste service naar de Backhand van Sharapova. Voorhand Lissiki. Er wordt uh, Sharapova aan het lopen gezet. En dat redt ze niet, hoor. Het wordt dertig gelijk. En dan is die Duitse nog maar twee puntjes verwijderd van een plaatje in de kwartfinale En van uitschakeling van Maria Sharapova, die het juist zo goed doet de laatste uh, paar maanden. Met uh, ja, die verdiende zegen op uh, Roland Garros weer de eerste positie uh, van uh, Victoria Azarenka overnam. Die we trouwens straks krijgen op het centerkort. Service is goed. Ace van Lisicki. Ze komt op matchpoint. Het wordt 40-30. Nou, dat zou toch een stunt zijn als zij hier wint van uh, Maria Sharapova. En dan nog niet eens in drie sets, want het is uh, gewoon 6-4, 5-3 en 40-30. Natuurlijk nog even Hawkeye, want uh, Sharapova wil dat nog wel eventjes zien. Maar het is meer een bevestiging, want ze staat al klaar. Nou, daar komt het matchpoint. Kan ze het redden? Sabine Lisicki, nummer 15 van de wereld. Goeie service. Voor hen tracht eraan. En die bal die gaat uit. Dus Sharapova is nu nog gered. Het wordt dus 40 gelijk. Deze Duitse wordt uh, nog altijd gecoacht door haar vader. De ouders die reizen altijd mee. Uh, je ziet dat uh, tegenwoordig wat minder bij de vrouwen. Maar zo links en rechts uh, treden de, de vaders nog uh, met regelmaat op. Nou, 40 gelijk. Goede service weer. Maar de return is ook goed van Sharapova. Dubbelhandige backhand van de Russin. Nu de voorhand van Sharapova. Diep door de knieën. Ze is lang. Dat moet ook. Dan een bal. Die slaat ze uit. Nou, ja, het wordt weer matchpoint. Matchpoint nummer 2 voor Sabine Lisicki. Gaat ze het dan nu wel redden? Angelique Kerber die is pas begonnen eh, tegen Kim Kleisers. Maar die doet het ook goed, want die staat 4-1 voor tegen de Belgische. Die bezig is aan haar laatste Wimbledon. Want ze zegt straks is de US Open bij allerlaatste toernooi en dan ga ik mijn aandacht vestigen op mijn gezin. De matchpoints hier voor uh, Lissiki. De bal is in de rally. Voorhand Sharapova, voorhand uh, Lissiki, backhand Lissiki langs de lijn. O, dat is een goeie, maar Sharapova heeft hem terug en oeh, ze mist weer. Ja, dit uh, kan zo'n typische choke game worden. Het is uh, opnieuw juice, twee matchpoints gemist. Sharapova leeft nog. Uh, we horen straks wel uh, hoe het afloopt. We gaan naar uh, Joris van den Berg. Het was even schrikken natuurlijk en afwachten of, want het is natuurlijk leuker. er is een tussensprint zojuist. En de hele zooi had hier op zijn gat kunnen gaan als Morkov, de man die de hele tijd in de luwte van die twee anderen zit, als die hier die sprint had gewonnen. Maar de Deen kent zijn plaats. Hij weet wat hij aan het doen is, hij heeft de bergpunten eerder in deze etappe gepakt, is steviger leider in het bergklassement en liet dit sprintje, maar dat was het ook eigenlijk helemaal niet, aan in deze volgorde Christophe Kern en de nummer 2 Antoniru. Morkov dus derde, maar wat wat veel interessanter is, is wat het peloton daar zo dadelijk gaat doen. En dat kon nog wel eens een beetje hectisch worden. Want op weg naar die sprint zitten er twee rotondes. En vlak daarvoor zit dan nog een vrij haakse bocht naar rechts. En ik denk dat Geo Lippens meteen gaat zien hoe de strijd in het puntenkasten... de strijd om de groene trui zich dus bij die tussensprint verder gaat ontwikkelen. Zeker, want ze zijn er nog niet helemaal. Want de achterstand van het peloton Het is wel behoorlijk minder geworden. Hoor. Twee minuten en 26 seconden op die drie koplopers. Maar het peloton begint inmiddels ook daar in die straten van Orchest te komen. En dan zie je dat dat peloton heel erg lang uitrekt. Het is echt zo'n kronkelende slang door die hoofdstraat daar van dat dorp. Terwijl we nog 53,6 kilometer te rijden hebben. En het zijn de mannen van Liquigas die tempo maken. Peter Sagan daar gewoon in het wiel, hè, in die groene trui van hem. Die denkt ook... Van ja, ik ga die puntjes pakken. Maar ik wil straks ook wel eens echt die groene trui verdienen. Want voorlopig is hij nog tweede in dat klassement om de groene trui. Omdat Cancelara nog meer punten heeft. Maar die draagt het geel. Dus mag Sagan in het groen rijden. Hij heeft de gos heeft die in het wiel zit. Ik kijk naar achter. Ik zie ook nog Rancho. Ik zie Cavendish. Ik zie daar ook nog. Is het Kenny van Hummel? Of is het Boekmans van vakantieleider overheen komen? En dan krijgen we die sprint van boven te zien. Dan is het gos die daar de sprint gaat winnen. Want die moet er dan nu overheen komen met Rancho het wiel. Ja, we doen net alsof het de etappe finish is. Dat is het natuurlijk niet. Ook van Hummel sprint nog mee. Het is Gos voor Renshaw, voor, voor Cavendish. En ik dacht dat daarachter van Hummel als vierde van dat peloton over die streep kwam. Het is wel interessant, hoor. Want het gaat gewoon om punten. Die supersprint is een goede vinding geweest van de Tour vorig jaar. We krijgen hier nog eventjes die sprint. Het is inderdaad Gos. Dan is het Renshaw, dan Cavendish. Dan de man in de groene trui, Peter Sagan. En dan dacht ik, dan Kenny van Hummel Hij sprint in ieder geval nog mee. Heeft Ook Chris Boekman staat bij zich in de buurt zitten. Maar eh, ze komen er niet echt aan te pas. Het is wel een voorteken voor wat er straks gaat gebeuren. Dan krijgen we een echte sprint hier in de straten van Tourne. En dan gaat het om het echie. Dan gaat het om de overwinning hier van de etappe. En dan zullen we nog wel eens even zien of de echte sprinters zich weer van voren gaan melden. Nou, het zal zeker zo zijn. Gaan we even naar Wimmelden. Marcella Mesker is maal scheepsrecht. Ja, inderdaad. Uh, derde matchpoint raak. Met een uh, ace uh, maakte Sabine uh, Lisicki het uh, prachtig uit. Uh, ze ging door de knieën, was tot tranen toegeroerd. Hele emotionele speelster. Ook leuke speelster om naar te kijken. Altijd vrolijk, lachen op de baan. Veel emotie heeft ze en ze kan zo goed serveren. En dat is lekker hoor, op het gras. Ze slaat Maria Sharapova er dus af met 6-4 en 6-3. En dat zijn stevige cijfers, dat kan je toch uh, rustig zo wel zeggen. Er was ook daar een regenpauze, dus... Ja Sarapova had best tijd om even te overleggen met haar coach... om even tot rust te komen. Maar het mocht niet baten, want de Duitse bleef goed spelen. Zij staat dus nu in de kwartfinale. En misschien speelt ze daar dan wel tegen die andere Duitse... die nog in het toernooi zit. Angelique Kerber, linkshandige top 10 speelster. Misschien niet zo bekend, maar dit zijn wel de speelsters van de toekomst. Want die Kerber die staat nu al met 5-1 voor tegen Kim Kleisters in de eerste set. Dus wie weet straks een Duits onder Maar in ieder geval de grootste verrassing tot nu toe in het toernooi. Maria Sharapova, viervoudig Grand slam kampioen. nummer één van de wereld, ligt eruit op Wimbledon. Dan uh, aan de lijn na half zeven vanmiddag. Dat gaat er over een filmpje waarin te zien is hoe een 15-jarig Belgisch meisje een schoolgenootje slaat en schopt. Dat filmpje is op internet gezet. En het heeft een ware hetze ontketend tegen het pestende meisje. Ze is inmiddels van school gestuurd. Haar adres en mobiele telefoonnummer zijn op internet gezet. En dat leidde tot een lang weekend vol bedreigingen. Het is een keiharde publieke afrekening. Die mogelijk wordt dus omdat dat filmpje op internet is verschenen. Daarom is onze stelling van vandaag: pesters op internet worden te hard aangepakt. Rond half zeven kunt u meepraten in de uitzending Aan de Lijn. Maar u kunt nu al stemmen op het internet radio1.nl. Op de stelling dus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 De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen... is de afgelopen maand met 2 procentpunten gedaald. Van 95 naar 93 procent. Blijkt uit de pensioenthermometer van consultancybedrijf Hewitt. Als de situatie niet verbetert... moeten veel fondsen volgend jaar de pensioenen tot wel 7 procent verlagen. En in het baratonmeer in Hongarije is een Nederlandse jongen van elf verdronken. Een ooggetuige zag hoe de jongen op de camping naar het meer liep... ging zwemmen en vervolgens kopje onderging. Na een zoektocht van anderhalf uur... met onder meer door een helikopter werd het kind ongeveer 15 meter van de oever gevonden. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met in totaal 60 kilometer file. De meeste vertraging bij Rotterdam. Een paar opvallende files op de A9 richting Alkmaar. Daar staat bij Beverwijk 5 kilometer naar een ongeluk. Op de A15 vanuit Europoort richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knoop het Van Plein. Daar staat inmiddels 6 kilometer. En op de A59 Denbos richting Os. Daar staat er een ongeluk tussen Knoop Hintham en Rosmalen Oost. 3 kilometer. Bij Rosmalen Oost is de linkerrijst ook afgesloten. Zo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 Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Drie minuten over half vijf. We zijn zo op een school voor volwassenen... waar gezakte leerlingen hun diploma alsnog proberen te halen. Maar we zitten ook in de laatste 50 kilometer van de toeretappe... En dus Joris van den Berg en Gio Lippens, willen wij weten... komt alles nu vol in beweging of is het een soort status quo? Ik denk dat het een status quo is. Kijk, in het gezicht van Alejandro Valverde... die hoort er eigenlijk helemaal niet daar zo vooraan in dat peloton mee te rijden. En dat geldt wel voor meer man. Ik zag ook Evans daar op een van de eerste rijen mee fietsen. En dan denk je toch van haar nou, tempo ligt uh, laag. Want de uh, peloton waaiert breed uit over de weg. Maar dat betekent ook dat de koplopers niet echt te hoeven door te fietsen. Want het verschil blijft zo'n beetje schommelen rond de 2,5 minuut. Nee, We hebben net die supersprint gezien. Prachtig woord. Uh, ik heb het maar gebombardeerd tot het woord van de dag van vandaag. De supersprint waar uh, kern dus uh, de sprint won voor Roe en Morkov. En dan de peloton, Gos, Kevin Cavendish, Sagan van Hummel, Daryl Impey, Daniel Lancaster, Boekmans, Koek, Hondo, Petaki en Seurissen. Mist u de naam van André Grijpel? Ik denk dat Grijpel misschien wel de slimste is van allemaal. Want die heeft gedacht, ik ga geen krachten verspillen in deze sprint. Ik wacht wel tot de echte sprint. Als het er echt op aankomt, dan zal ik me wel eens even tonen hier aan het volk. En wie we ook niet hebben gezien is Tyler Farrar. Dat is toch ook een man die je hier wel van voren verwacht. Vooral omdat hij vanmorgen heeft aangegeven dat hij hier met een speciaal doel rondrijdt in deze etappe. Dat is altijd mooi, zo'n klein verhaal in zo'n grote Tour de France. Farrar was de boezem vriend van Wouter Weiland, de renner, de sprinter ook, die afgelopen jaar verongelukte in de Giro. En Wouter Weiland heeft hier in Tourne zijn laatste overwinning als wielrenner geboekt. In 2010 was dat in de vierde etappe van het circuit Franco-België. En wat heeft Ferrer gezegd? Ik zou zo graag voor mijn overleden vriend hier die etappe gaan winnen. Als eerbetoon dus aan Wouter Weiland. Een mooi klein verhaal zoals de Tour bol staat van die mooie kleine verhalen. Joris, kom maar met een ander verhaal van de mannen van de kop. Een heel ander verhaal is dat het eigenlijk vreemd is... dat Anthony Roux wel rijdt in de kopgroep en Michel Morkov niet. Want ze hebben allebei als ploeggenoot een even grillige sprinter. Morkov houdt nu dus vooraan de benen stil in verband met die Argentijn Haido. Maar feitelijk zou Roe hetzelfde kunnen zeggen. Hij heeft een misschien nog wel vreemdere snuiter als sprinter, als ploeggenoot. En dat is de witrus Joheni Houtarovic. Hoe u het schrijft, dan moet u maar even googlen en dan is het denk ik nog onvindbaar. Het, het, het, het is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar het verschil is... dat dat Roe, de aanstichter van deze ontsnapping van drie, wel rijdt... hoewel hij nu omkijkt en onze ploegleider roept... heel rustig doet hij dat. Eigenlijk zitten ze met z'n drieën opgesloten in deze ontsnapping. De heren Roe, Kern en Morkov. Want ze weten dat ze teruggepakt gaan worden. Die kans was natuurlijk toch al groot. Maar ze weten dat het helemaal kansloos is... nu Morkov al kilometers lang niet meer meewerkt vooraan in deze ontsnapping. Met andere woorden, het massasprint lijkt meer en meer onafwendbaar... in de tweede rit van de Tour. Bart Voskamp, onze tour -analist. Laten we even doorpraten over die supersprint. Uh, Gio Lippens zei het al, Gruipel doet niet mee. We zagen anderen wel uh, hard mee fietsen, zo 50 kilometer voor de finish... Is dat wel verstandig om dat te doen? Voor degene die wel uh, meesprinten? Nou, Degenen die voor, de, voor het groen gaan in Parijs is het denk ik wel handig om mee te doen. Uh, kijk, in dit geval zijn er maar drie weg. Dus voor twaalf mensen zijn er nog punten, uh, punten te pakken. Want de eerste vijftien krijgen punten? Die krijgen punten. Die tellen mee voor de, voor de puntentrui, voor de groene trui. Uh, dus het is een afweging. Het mooiste is natuurlijk als je wel mee doet punten pakt, maar zo min mogelijk energie verspeelt. Nou, Krijpel die kiest er gewoon duidelijk voor. Ik ga vandaag voor de ritwinst en ik doe, ik doe geen trap te veel. Uh, de anderen willen toch de punten wel halen voor de, voor de groene trui. En je hebt ook nog wel een aantal renners die denken van nou, ik wil mijn benen wel wat op spanning zitten. Ik wil een beetje het goede gevoel krijgen. Alvast even een keer een half sprintje rijden. Of misschien een hele voor de, degene die echt volgaan. Dus het is een beetje een mix van van alles en nog wat. Maar ja, ik vind het wel leuk om te kijken. Omdat halverwege de rit gebeurt er toch even wat spannends. En uh, kun je er een analyse van maken. Wie is goed en wie is niet goed? Die groene trui um, is natuurlijk een aantal kandidaten, maar die weten ook altijd dat ze die bergen nog over moeten. En een aantal van die kandidaten weten dat ze heel veel punten kunnen halen. Maar die bergen is nog een groot geschikbeeld. Wie, wie van de sprinters kan serieus Parijs halen, denk je? Ja, op papier kunnen ze het allemaal wel halen. En, uh, in, het, in het verleden hadden we natuurlijk Huyshoff... die in de, in de bergritten ook nog eens een keer tussendoor uh, op jacht ging... om punten te pakken. En uh, toen waren er dan nog heel vaak verschillende kleine sprintjes. Nu heb je dan halverwege één sprint. Dus ze moeten goed in het rondeboek gaan kijken... waar die sprints liggen. Ligt het na, na een klimmetje? Dus dat die sprinter nog net ene sprinter net wel mee kan en de andere niet. Maar ja, uh, ik denk dat al, al onze sprinters... Die, die we hier vandaag ook van voren verwachten... Kittel, Krijpel en Cavendish... dat die ook zeker kandidaat zijn... om op de chance ook nog mee te doen voor de sprint. En dus is elk puntje vandaag ook belangrijk. Straks zullen we zien dat er een aantal toch dicht bij elkaar zitten... en dan denken ze, "Oh, hadden we dat sprintje in die, in die, in die, in die tweede etappe maar meegepakt. Ja, en krijgen ze er trouwens alleen punten voor... of word je er ook nog voor betaald als je bij die eerste 15 zit? Uh, volgens mij geldt dat alleen voor de, voor de eerste of misschien de eerste drie Maar Het is niet ja. zo dat ze allemaal een geldbedrag krijgen. Maar dat is ondergeschikt in dit geval, want het wordt verdeeld door negen ploegmaten... en nog het personeel, dus, daar dus je toch niks belasting eraf. Dus het is een schijntje <laughs> voor deze goedverdienende renners. Flesje witte wijn hier en daar in het dorp. <laughs> en, en als je nou kijkt naar die drie die voor liggen... Hè, het zit nog tussen de 2,5 en 3 minuten liggen ze voor. Iedereen zegt vandaag dat gaat hoe dan ook een massasprint worden. Als iedereen dat toch al weet, wat is dan het nut voor deze drie mannen... om een paar uur met z'n drie op kop te rijden? Ik denk het nut, dus hij heeft hem eentje profijt bij en die, die doet het heel slim en zijn ploegleider die gebruikt dan een heel goed excuus van ik heb er een sprinter achter zitten, dus mijn renner hoeft niet meer te rijden. Dat is al een hele oude wet van ja, ik spring wel mee, maar ik mag niet mee rijden, want uh, onze sprinter zit er nog achterna. Nou, in dit geval is het natuurlijk een, uh, een onzinverhaal, want de, de sprinter in hun ploeg is helemaal niet zo goed. Maar, die heido is dat, ja, die die, heido, en die, zal, die zal zich er wat tussen gooien, maar die, die zie ik niet gaan winnen, maar dat weet zijn ploegleider ook wel. Maar het is een goed excuus voor, voor Morkoff om zijn benen te sparen, want morgen is er natuurlijk ook weer een ritje en overmorgen ook een ritje. En dan zal hij graag meegaan tot dat klimmetje. En dan zal hij zich zijn be benen weer stilhouden. houden. Dus een ja. heel slimme zet. En is het ook om je een beetje met je sponsor in de kijker te fietsen? Ja, voor die anderen zeker. Ik bedoel Fransen, zeker Franse ploegen. die uh, Dat is heel belangrijk om toch in beeld te rijden. Gio Lippens, want jij zit natuurlijk mee te luisteren op je ja, oor. Zeker. En jij weet alles, de man van de premies en de punten en zo. En zo. Ja, dus, dat is heel makkelijk. Ik heb hier het reglement voor me liggen. Ja, die, het, nou, die eerste ja, 15, hè, daar ging het even over. Die krijgen uh, die ja, punten. Dat soort dingen weet je vaak niet uit het hoofd. Ik heb het even opgezocht. Het gaat inderdaad, wat Bart al zei, om de eerste drie aankomenden bij die tussensprints. Die krijgen geld. De nummer één, die krijgt 1.500 euro. Dus, nou, nou dat is fijn een voor, voor zo'n sprintje. Kern. Jazeker. Ja, zeker. Oh, okay. En die Roe die krijgt dan gewoon 1000 euro. En die Morkov die helemaal niet meesprint, die krijgt ook nog steeds 500 euro. Maar dat gaat allemaal weer in de pot voor de ploeg. En dat wordt op het einde van de tour wordt dat allemaal verdeeld. Wat wel aardig is om te melden met dat tussensprintje... is wel uh, de stand om um, de groene trui is veranderd. Sagan staat nu echt aan de leiding in die groene trui. Hij heeft drie puntjes voorsprong op Fabian Cancellara Boaz van Hagen staat daar dicht achter. 42 punten. Nou, en dan gaan we verder naar beneden. En de eerste echte, echte sprinter... Nou ja, Sagan is ook een echte sprinter, maar Matthew Gosti staat staat op 22 punten, Sagan heeft er 58, dus uh, even kijken, 36 puntjes, hè, dat is het verschil. Dus ja, dan uh, moet er aan de finish, moet er heel wat gaan gebeuren. Maar Sagan dus voorlopig eventjes uh, in het groen. De Tour de France. de Radio Tour. Je placer le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 de kotard, de leur parfum, de 68, de long-bandane, du mois d'octobre 60. Boulevard Dessair, een band uit Zuid-Frankrijk met Saint Clemente. We gaan eens even naar Wimmelden. Marcella Mesker, waar de Belgen misschien op de een gerekend hadden en de ander iets moois zien doen. Ja, eh... Um...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 Malicia, wat, wat weten we over hem? Hij is nummer 75 van de wereld. Nou, is niet heel hoog. Maar hij heeft wel hoog gestaan, top 20. Hij heeft ook alles de halve finale gehaald op Wimbledon. En uh, Tom, weet je van wie die toen won in de kwartfinale, drie keer raaien? Hij eh? komt uit Nederland. Is een Shake Schalken? Nee. Richard Krajček speelde toen nog. Ja? Dat was de ah, kans voor Richard om zijn tweede halve finale te halen op Wimbledon. En hij verloor van deze Malice met 9-7 in de vijfde set. En Malice ging dus in uh, 2002 door naar de halve finale. En dat was het jaar dat hij uh, verloor in die halve finale van Nalbandian. En Nalbandian verloor toen weer van Leighton Hewitt. Maar Malice is dus een hele goede grastennisser. Ervaren jongen, hij is 31 jaar. Um, ja, Als je hem zo ziet, niet topfit... Hij heeft een bandje om zijn knie. Hij speelt met dat paardenstaartje, dat knotje op zijn hoofd. Een baardje. Hij heeft een beetje een buikje. Uh, hij is altijd een beetje lui geweest. Maar die jongen die heeft een talent. Kan tennissen. Zijn voorhand doet voor weinig spelers onder. En uh, ja, hij is een geweldige shotmaker. En dat laat hij nu toch wel zien hoor. Uh, hij staat hier dus met 1-0 voor in de vierde set. Een break. Als hij dat vast kan houden. Krijgen we misschien nog hier op het centenkort een vijfde en beslissende set? Wie zal het zeggen? Het is inmiddels wel een hele leuke partij geworden. Federer leidt dus in twee sets tegen één tegen Malis. Maar Malis heeft de break in de vierde. Georgippens en Joris van den Berg. 2 minuten 45 is het verschil tussen de drie koplopers en het peloton. Met nog precies 40 kilometer te rijden onder stralende weersomstandigheden. Het is wel mooi, je ziet af en toe die wolkenlucht een beetje daar in de verte. Maar voorlopig rijdt iedereen nog gewoon door het zonnetje heen. En in het peloton, ja, daar doen ze het relatief rustig aan. Want die voorsprong is weer wat opgelopen naar 2.46. En uh, we hadden het zojuist over uh, premies. Uh, de premies met name voor die tussensprintjes. Als je de premies erbij pakt, ja, het ziet er prachtig uit zo'n schema. De nummer 160 in de Tour. Dan gaan ze ervan uit dat er niet meer dan 160 man finishen. Die krijgt gewoon 400 euro. Voor drie weken keihard fietsen door Frankrijk. Als kan je, je dus beter laatste een keer wordt, sprinten, Gio? Wat zeg je? Kan je beter één keer sprinten? Ja, <laughs> ja of, of, of, of een stukje schrijven ja. en dat verkopen of zo. Ik, ik weet het niet hoor. Maar ik vind het weinig geld. Maar ja, het gaat dus in die pot. En dat geldt trouwens ook, want ik loop even naar boven daar in dat klassement. Uh, vanaf de nummer 91. Allemaal gewoon 400 euro. Meer krijgen ze niet. Dan krijgt de winnaar, Cadel Evans, dus voor jaar 450.000 euro. En dan praten we tenminste ergens over. En de dagzegen over sprinten gesproken. De twintigste in de dag, in de dag sprint. Die krijgt de 200 euro. Dat is ook niet echt veel. En de nummer 1. Ja, die krijgt heel wat meer geld hoor. Die krijgt 8.000 euro. Maar daar gaat het ze allemaal niet om. Het gaat ze erom. Natuurlijk om die eer. Om die groene trui. Om de etappe overwinning Noem het allemaal maar op. De drie. ...in het gevecht met het peloton. Het ongelijke gevecht, Joris. Heel ongelijk gevecht. En we zijn op een lelijk industrieterrein beland. Waar, tot mijn stomme verbazing, de mensen rijden dik langs de weg staan. Echt hordes mensen hier. Allemaal heel goed geluid en vrolijk. Het is echt... Dat je kunt zien dat de Tour welkom is hier. Het zonnetje schijnt. En iedereen is in een goede bui. De drie vooraan ook. En ik wil dan ook nog even wat zeggen over die klassementen en de verdiensten daarin. Want er is natuurlijk ook nog een klassement van de strijdlust. En voordat ik ga onthullen wat dat allemaal oplevert. Zeg ik u dat ik al weet dat één man die prijs vandaag niet gaat winnen. Dat is de man die nu zit te vroeten in zijn eten zakje. De man in de bergtrui. Michel Morkov. Hij zit de hele dag al in het wiel bij de twee Fransen. Met wie hij op avontuur gegaan is in deze tweede rit. En de dagprijs in dit strijd. Dus dat is dus uh, bepaald door een jury. Die kijkt goed, zoals ik dat vandaag ook heb kunnen doen... wie de strijdlustigste renner van de dag is. Die man krijgt zomaar even 2000 euro. En als ik het mag zeggen, is dat Anthony Roux van François Jeu. Hij opende de ontsnapping en is daarna ook de man geweest... die de meeste kopbeurten heeft gedaan. Kern hangt er de hele tijd een beetje tussenin met zijn smalle schoudertjes. En Morkov, nou, dat hoef ik al niet meer te zeggen... maar die verdient hem in elk geval niet. Radio 1... Kortzomer Tweets. Ik dacht het uh, EK lacrosse is lopen. Misschien de Twitter-rubriek ook. Maar Lucie, ik ben hartstikke blij dat je er gewoon weer bent. Hè? Want er zijn nog zoveel sporttweets te volgen. Maar geen EK lacrosse. Jammer hè, we ja, wel stiekem. Ja, ja, ja missen toch, we toch wel. Ga ja, gewoon langzaam naar hockey toe. Toch? Ja, toch? ja, zeker. Ja, ja, klein stapje. Dat klopt. Taken taken. maar hij is namelijk trending topic. De sterspeler van het Nederlands hockeyteam gaat niet mee naar Londen voor de Olympische Spelen. Twee maanden geleden was hij nog teruggevraagd door de bondscoach. Maar Van As heeft nu besloten hem toch niet mee te nemen. Veel onbegrip en verontwaardigde reacties op Twitter. Je zegt gaar dat Taka niet mee mag. Het bonte bal, takema, take takema niet naar de spelen, afhakema. Het Leon op de beek, Taka voor de tweede keer dit jaar gepasseerd... door hockeycoach Van As overtreffen trap van Solle met je sterspelers. Hashtag schandalig. En nou het international Florian jan Bovenlander... die tweet Taka er niet bij in Londen, laat ik zeggen verrassend. Het bleek in één maand dus toch niet zo goed als Van As dacht. Hashtag Wiebelig. Hmm. overigens zijn er ook blije hockeyers, spelers die wel mee mogen naar Londen... en dat vandaag ook te horen kregen. Marcel Balkenstein die tweet, trots op mijn selectie, ik ga naar de Olympische Spelen. Hashtag zin in goud. Uh, Valentin Verga, die twittert op het Valentin Verga... dat hij heel blij is om deel uit te maken van de Olympische Spelen. Hashtag zin in goud. Robert Kemperman zegt op Kemperman90... proud to be selected for the Olympics. Hashtag zin in goud. Maar afvallers laten ook van zich horen. Quirijn Kaspers die tweet... helaas geen Olympische speler voor mij. Hashtag zin in goud gele. Daar bedoelt een biertje mee. De wielrenners uit de Tour de France zijn bezig met hun tweede volwaardige etappe. Rob Ruig begon de dag met een felicitatie. Hij tweet, hoe raar vandaag is mijn zoontje jarig. Wout Poels die tweet via Ed Wout Poels vanaf de ontbijttafel. Vandaag 207 kilometer op het programma Sprinten geblazen vandaag. En ook Johnny Hoogland die dacht er van tevoren ook over dat het een sprint zou gaan worden. Op Ed Zeeuwse Leeuw zegt hij vandaag gaan we in gestrekte draf richting Frankrijk. Eerste echte massasprint normaal gesproken. Ben benieuwd hoe hectisch de finale gaat zijn. En Sebastian Langeveld heeft er zin in. Hij tweet op naar de tweede etappe van een waarschijnlijk massasprint. Dus we zitten goed met Gos. Met Met Gos. Met Met Gos. Nou, goed. Sinds deze week is er uh, een van de favoriete hobby's... ook weer gespreksonderwerp nummer uno, ook op Twitter, fietsen. En als ik zeg fietsen, dan bedoel ik natuurlijk op de bank hangen... met cola en chips, terwijl je kijkt en luistert naar het fietsen. Op Twitter is er uh, respect voor Anthony Roe. Die rijdt in de kopgroep maar, is door een val van gisteren. Uh, had hij heel erg last van zijn hand. En hij moest met één arm de Citadel van Namen oprijden. Onze eigen Ed Gio Lippers, die constateert... met één hand kun je kennelijk ook klimmen. Uh, Roy Hamming die herkent op Ed Dutch Chelsea Roy... gewoon heel veel van zichzelf in die roe. Hij zegt... Zoals als die Roen nu rijdt met dat linkerhandje aan het stuur, maar naar zichzelf. Nou, dan, zo zat ik eigenlijk gisteren ook op de fiets in de sportschool. En een andere Roy die raakt geïnspireerd en tweet... later wil ik ook gewoon een keertje de Tour de France rijden. Kijken hoe dat is. Tom Peters vraagt zich af op het uh, TJ Peets... of er een betere baan te bedenken is dan die van helikopterpiloot in de Tour de France. Hij denkt van niet. En dan tot slot nog een klein feitje. En het is misschien wel een leuke voor de mensen die willen afvallen. Misschien is de Tour de France fietsen dan wel iets voor u. Want Ed Vosvan die weet te melden dat een wielrenner... 6000 calorieën verbrandt tijdens één dag in de Tour de France. Dus nou ja, dat is uh, hè, gaan de pontjes er wel af. Daar gaan, we, ja, gaan we ook eens over denken, Luc, over <lacht> dat laatste. Dankjewel, <lacht> tot morgen. Steeds meer gezakte leerlingen kiezen voor het volwassenenonderwijs, het FAVO, om alsnog een diploma te halen. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat twee van de drie instellingen voor volwassen onderwijs een stijging verwacht van het aantal leerlingen. Ook bij het FAVO in Nijmegen loopt het storm. Theo Verbrugge is daar op de dag van de intakegesprekken. Koffie zwart. zwart. Okay. Ja, ja, ja. Waarom kom je hier? Omdat ik niet ben geslaagd op de HAVO. Dus wil ik het hier op de FAVO afmaken. Waar ze misgaan. En ja, Een opeenstapeling van dingen. Dit hele jaar door. Wat is nou het voordeel dat je, als je hier terecht kan... Dat ik hier uh, minder vakken hoef te doen. Dus dat je je kan richten op een paar vakken. En dus niet heel veel energie hoeft te steken in nog andere dingen erbij. En welke vakken moet je gaan doen? Biologie... Aardrijkskunde, geschiedenis en Frans. Oh, daar zijn er nog een heleboel. Ja, maar ja, dat bedoel ik. Ik was door op eenstapeling van dingen. heeft ook met docenten te maken, dus... Nou, succes. Dank je wel. U gaat het intakegesprek uh, houden? Ja, ja, dat is de bedoeling. We nemen hem aan met ons inzet. Over een jaar staat hij daar beneden voor de diploma-uitreiking. Hm. Nou, succes met het gesprek en uh, hopelijk uh, volgend jaar wel dan. Komt goed. Paulien van der Meer, teammanager hier op deze school. Ja. Dit soort voorbeelden zie je heel vaak deze dagen? Deze dagen heel erg veel, ja. ja. ja. De uitslag van de herkzaam is zijn afgelopen woensdag geweest. Uh, sinds vorige week ergens en nu helemaal uh, stroomden leerlingen hier binnen. We kunnen op dit moment de aanmeldingen bijna niet, niet verwerken. Wat voor leerlingen zijn het allemaal? Het grootste deel van onze leerlingen zijn leerlingen die gezakt zijn. En uh, op, op drie of vier vakken. En die niet alle vakken over willen doen. En daarom bij ons alleen die vakken over komen doen. 20 tot 30 procent van onze leerlingen zijn leerlingen die een probleem hebben gehad tijdens de schoolloopbaan. En dat zijn dingen als ziek geworden, pestverleden, motivatieproblemen, iets met ouders gebeurd. Uh, alle oorzaken die je maar kunt bedenken waarom de het, het schoolcarrière een, een hobel heeft opgelopen. Dus er is meer aan de hand dan zomaar gezakt zijn? Bij een deel van onze leerlingen, ja. ja. ja. Een enorme toename, zegt u nu. Heeft u er een verklaring voor? Ja, de, de nieuwe examen... De regels natuurlijk. Er zijn waarschijnlijk daardoor meer leerlingen blijven zitten. Daarom verwachten we eigenlijk ook al, sinds het duidelijk is dat die examenregels erdoor zijn... dat we dit jaar als FAVO's landelijk ook gaan groeien. Wat ik zelf ook zie is dat, uh, dat scholen toch iets strenger zijn met de overgangseisen. Een leerling die bijvoorbeeld uh, niet erg duidelijk is dat hij een HAVO-examen gaat halen... wordt eerder niet, ook niet toegelaten tot vijf HAVO. Hmm. En ook die leerlingen komen naar ons. U zult het ongetwijfeld goed vinden dat ze komen? U heeft meer aanmeldingen, dat zult u niet erg vinden? Nou, de bedoeling van FAVO is niet om zo groot mogelijk te worden. De bedoeling van FAVO is echt om een extra, een tweede kans, het is tweede kansonderwijs, een tweede kans te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Dus ik, ik, ik vind dat als het voor een leerling beter is om op een eigen school te blijven, dan moet hij dat zeker doen. Maar om naar een FAVO te gaan waarin je en niet alle vakken over hoeft te doen, en ook eigenlijk een beetje een nieuwe start kunt maken. Je komt in een nieuwe omgeving met nieuwe docenten. FAVO's zijn vaak wat kleiner. In ieder geval bij onze FAVO is dat zo dan de VO-school waar een leerling vandaan komt. De omgeving is wat. Je wordt gezien, herkend, erkend. Kent, dat, is, uh, ja, dat doet veel leerlingen goed. Hoe is het uh, gesprek met jullie gegaan? Uh, ja, ging goed. Is het anders deze school? Heb je het idee van de school waar je vandaan komt? Um, ja, kleiner. Volgens mij veel persoonlijker. Dat ze maar, meer, meer met de leerling omgaan... ...in plaats van dat, het al, dat je een nummertje bent. Zeg maar. En waar, waar kom jij nu vandaan? Wat voor school was dat? NSG. Ja. Ja. En uh, je bent daar niet geslaagd? Uh, nee, nee, ben geslaagd. Hoe, uh, hoe kwam het? Ja, door. Grote uh, oh, glimlach. Ja, nou ja, momentopname, daar ben ik niet zo goed in. En. dat is niet mijn sterkste ding. Uh, vaders, is het daarmee eens? Ja, helemaal. <grijg> het is fijn als ze het diploma uiteindelijk haalt. Ja. ja, het zou super zijn. Kleine school, goede begeleiding. Dus uh, ja, dat is een mooie oplossing om toch uiteindelijk het diploma wel te halen. Op het volwassen onderwijs in Nijmegen hopen vader en dochter. <tied> Zo, richting het nieuws van vijven willen wij natuurlijk van Joris en Gio... nog wel even weten of we niks gemist hebben de afgelopen minuten, Rio. We hebben de afgelopen minuten niks gemist. We hebben de afgelopen uren niks gemist. Uh, maar nu gaat het echt beginnen. Dus stoppen met gasmaaien, niet met de honden uitlaten. We zitten binnen de 34 kilometer. En je ziet nu aan het peloton dat het staat te gebeuren. Want al die sprintersploegen en al die mannen die in het klassement van voren zitten... die proberen nu naar voren te komen. Het wordt nerveus in de achtervolging op de koplopers. 55 seconden is nog maar het verschil, jongens. En vooraan hebben jullie ook helemaal niks gemist. Want daar gaat het maar door. Dezelfde situatie. Eerst een Fransman, dan de andere. En daarachter altijd die Deen Morkov. En we hadden alle tijd om even te rekenen. De Deen rijdt nu 93 kilometer lang in het wiel van de andere twee koplopers in deze etappe. Roe en Kern. Met hen heb ik te doen. Met Morkov iets minder. Al kan hij er in dit tactische speekstel ook niet veel aan doen. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur... althans het vier tot vijf uur van deze presentatoren van de sportzomer... die om tien uur natuurlijk vanochtend al begon. In het volgende uur volgen wij natuurlijk... want daarin gaat de finish vallen van de tweede etappe van de Tour de France. Nog 32 kilometer hebben ze te gaan. Ook nog ander nieuws. Natuurlijk Wimbledon. We gaan kijken hoe het met Roger Federer gaat. Wordt het een vijfzetter tegen Malice of uh, wint hij alsnog? En we gaan praten over de Eurotop, want uh, Finland die laat weten dat die afspraken allemaal heel leuk en aardig zijn die in Brussel zijn gemaakt, maar ze zetten daar nog wel eventjes uh, zelf wat voorwaarden bij. Kortom, blijf luisteren naar Radio 1 Nee, je mag niet zeggen, zeg. 100 nee, nee, jaar dit gezegd. dit is Radio, radio Sportszomer, 1 Sportzomer. Waarbij met... dan zeggen, luister naar Radio 1 Sportzomer. Mag niet, van Monta en Hilversum en... Wordt te... al ernstig door de gekeken, Radio 1 Sportzomer. En er wordt ook ernstig <tog> over geklaagd. Maar dat hoort u bij in het gesprek met Van de Hek tegen half zes. Tot zo. Dit is de Radio 1 Sportzomer.